De leden van de Viermans zijn dan waarschijnlijk al terug in Nederland. Chef de Mission Gemser heeft gezegd dat ze de Spelen op korte termijn verlaten nu ze niet in actie komen. Omdat piloot Edwin van Kalker de baan te moeilijk vindt. Volgens Gemser is het geen straf, maar is het beter dat de Bobbers Vancouver zo snel mogelijk verlaten. Omdat de beslissing te veel ruis binnen het Nederlandse team geeft. De autoriteiten op Cuba hebben tientallen tegenstanders van het bewind opgepakt of onder huisarrest geplaatst. Dat is gebeurd na de dood van een Cubaanse dissident die vannacht in de gevangenis stierf na een hongerstaking. De Cubaanse regering zou willen voorkomen dat er ongeveer 30 sympathisanten naar de begrafenis komen. De 42-jarige Orlando Zapata overleed gisteren na een hongerstaking van 85 dagen. Hij was in 2003 gearresteerd na protesten tegen de regering en had 18 jaar gekregen. President Raul Castro heeft een verklaring uitgegeven waarin hij de dood van de dissident betreurt. In de achtste finales van de Champions League heeft Sevilla met 1-1 gelijk gespeeld bij CSKA Moskou. Bij rust was het nog 1-0 voor de Spanjaarden. Voor de Russen maakte oud-VVV-Middenvelder Honda zijn debuut en werd kort voor tijd gewisseld. Over drie weken wordt in Sevilla de return gespeeld. Het weer, vanavond enkele opklaringen, vannacht gaat het opnieuw regenen. Morgen in de ochtend nog wat neerslag, smiddags overwegend droog. De temperatuur ligt dan tussen 6 en 10 graden. Dit was het NOH. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 20 jaar en jij beleeft het. het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. live. ZFM met, met nu. ZFM Klassiek.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 Thank <laughs> you. Bye.